Clement Peters met het NOS-journaal. De Surinaamse oud-president Ronald Venetiaan is overleden. Venetiaan was in totaal 15 jaar staatshoofd. De eerste keer was dat van 1991 tot 1996. En zijn tweede termijn was van 2000 tot 2010. Ronald Venetiaan was al langere tijd ziek. Hij was 89 jaar. Het ongeluk gisteren met een vrachtvliegtuig in Louisville in de Amerikaanse staat Kentucky heeft aan zeker negen mensen het leven gekost. Behalve de drie bemanningsleden zijn er ook op de grond slachtoffers. De gouverneur verwacht dat het dodental nog verder zal oplopen. 16 families hebben namelijk vermissingen gemeld en één persoon verkeert in kritieke toestand. Volgens de autoriteiten had de ramp nog veel groter kunnen zijn als een nabijgelegen restaurant, congrescentrum en een autofabriek ook waren geraakt. Schrijfster Paulien Cornelissen heeft dit jaar met haar boek De Verwarde Kavia Terug op Kantoor de NS Publieksprijs gewonnen. Het boek kreeg ruim een kwart van alle 130.000 stemmen. Die is bekendgemaakt in het televisieprogramma 1 Vandaag. Het winnende boek gaat over een cavia die werkt op de communicatieafdeling van een kantoor en daar allerlei avonturen beleeft.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 De rechtbank in Leeuwarden heeft presentator Jan Roos vrijgesproken van opruiing. Op zijn YouTube-kanaal had de presentator gezegd dat Amelanders zich met hooivorken en fakkels moesten verenigen om journalisten die verslag kwamen doen van het Sunne-Klaasfeest van het eiland te trappen. Volgens de rechter waren die uitspraken behoorlijk pittig, maar het was duidelijk de bedoeling van de roddelpraatmakers om hun kijkers aan het lachen te maken.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 Herman Brood allemaal wow. hebben gespeeld. Ja. Weet je, die hebben nu dan de Wild mensen ja. Die jongens ook. Ja, die, die hebben nou toevallig een drummer gevonden die heel veel geld heeft. Weet je wel? Uh, oh, ja. Ja. Zo'n zo zakenman. En die uh, heeft Q, uh, Q Factory in, uh, in Amsterdam. Dat, uh, oh, daar ja. zijn ook ruimtes in. Oh. En die steekt daar veel geld in. Ja. Weet je en dan ineens kun je nog wel met redelijk allure draaien. Ja. Ze, maar ja, dan moeten onlangs, wel mensen op afkomen. En langs hebben ja. dat ook.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 Rapper, rappers ziet, ja. je hoort. Ja. die uh, verkopen dan een paar miljoen uh, nummers. Ja, die, die ja. allemaal die via van dat, van dat van soort dingen. Ja, ja. ja. er is dus veel meer aandacht en ja. die wordt ook veel rijker. De echte, ja. echte ja, beetje, weet je, ik, ik je, ja. Ja. aan dat soort dingen denk ik niet. Het gaat gewoon om dat je creatief bezig bent. Ja, ja. En nog even terug naar de bronnen van ja. creativiteit en ja. musicaliteit.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 Da -da -da -da -da -da -da -da. Nou, Artie ging dan die melodie spelen, de solo-gitarist, en mijne ging slaggitaar spelen, weet je wel. En ik dacht, dan, nou ja, dan ga ik me barsten, dus ik sloop de twee snaren van mijn gitaar af en die ging boem, boem, boem, boem, boem, boem, Weet je wel, zo, zo, zo gaat het allemaal. Ja.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 ja de de, de, vermelding in de ja van de, nou, we ja, kregen een award de, de Dutch, uh, Dutch uh, hall, blues. blues hall of fame ja klopt samen met uh, bijvoorbeeld Hans Stezink. ja oh ja. ja ken je die nee die, stas, die zat er wel bij dat he? is Top. de Top. meest onbekende wereldberoemde Nederlandse bluesgitarist okay. ja ja ik eh, weet je een ja ik heb toen want ze hebben dus van iedereen die de, hebben ze een banner gemaakt ja. met een foto erop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 En er kwam een, een onbekend nummer van Chuck Berry ineens tegen, dat heet Go Go Go en dat, dat is ook wel weer een mooi nummer en dat stinkt hij gewoon ook. Het zijn allemaal hele korte plekjes, twee staan we gezongen en dan weer een solo ja. Maar die grap daar is dat het heel listige teksten zijn met die gasten allemaal. Ja. Die allemaal... Het nummer van Chuck Berry dat Frank noemt Go Go Go uit 1961.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 Dat is niks van mij. Dan, weet je wel, dan speelden we voor een uitverkochte zaal s'avonds. En echt, Jaap ik was een geweldige gitarist. Ongelooflijk. En Butten een geweldige drummer. Maar ja, dan was het gewoon zo. Uh, dan werd ik opgebeld door Ja, het gaat vanavond niet door hoor. Want uh, Jaap ligt in het ziekenhuis. Die had uh, zoveel pillen genomen dat die lag. Zijn maak moest helemaal leeg gepompt worden.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 De sterrengitarist van, van de eerste solo-album ja. van de Blues and the Ceiling, of het eerste Bintangs-album. Ja. En die deed het ook. Ja. Dus toen hebben we gewoon mh, vanaf 1990 tot die zelfmoord 2002 hebben we twaalf jaar lang met die band getoerd. Mm. Een paar goede LP's, ja. alright, alright, Ruby Red Hot, La Femme Santé. Ja. Die hebben allemaal met die band gemaakt. Ja. Zou je ja. dat als de hoogtijdagen van de bintangs ja.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 Gus en Jack ook. Nou, dan stoppen wij er ook mee. stond ik weer alleen met Jan Wijten ervoor. Mm. En toen heb ik een... Je had een Nederlandse band uit begin negentiger jaren. Die heette Bad to the Bone. Ik weet niet of je dat ja. zegt. Dat was een beetje een soort punk-rock-achtige band. Ja. Had een paar goede platen gemaakt. Die jongens kende ik goed. En die drummer, die twee broers Iberlings, die heb ik toen bijgehaald. Gerbe en Maarten. En daar hebben we dertien jaar mee gespeeld eigenlijk. Oh, zo. Maar ja, de, de, uh, er zit ook veel meer continuïteit in de Bindertangstel. Uh, ja, ja, ja. ja, en er zat een Dagomar Janssen ja. bij, die was, uh, er was niemand binnen die band die kon zingen. En nee. Bindert muziek was altijd gebaseerd op refreinen met twee stemmen ja. en zo. Ja. En die Dagomar die kon goed uh, gitaar spelen en ook goed zingen. En in 2007 is Jan Wijten naar Frankrijk verhuisd ja. en die is daar geëmigreerd. Nee. En toen zijn we gewoon met vieren doorgegaan, dat hebben we nog een tijd volgehouden.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 De meeste muzikanten hebben wel vijf, zes bands tegelijk. Ja. Die moeten gewoon En dan, zeg je, dan zegt de manager, jongens, 13 augustus spelen we. Dan moeten ze allemaal op hun agenda kijken of ze wel kunnen. Ja, ja, ja. daar heb ik niets van. Man. Je moet in één band spelen en misschien, misschien een keer een uitstapje. Gewoon een beetje los, los daarvan. Maar niet, gewoon voor eh, één band kiezen, daar ben ik heel oud in eerlijk ja, Nederland is gewoon te klein eigenlijk voor... Ja, ja en er is gewoon ja, ja. te weinig... Uh, ja.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 Van uh, de mensen op de achtergrond. Managers, geluidstechnici, lichttechnici, apparatuur, busje. Ja, ja, ja. We hebben alle, we hebben alle varianten gehad. Ja. Wat dat we hebben een tijd gehad dat we, dus, uh, zeg maar van 78 tot 83 hadden we uh, een stadsbus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 hebben we de installatie verkleind dus dat gaat gewoon achterin mm. en dan gaat er een andere wagen mee en met twee wagens ja. maar ik heb ook jarenlang geweest dat ik gewoon in mijn eentje heen, heen en weer Omdat, en dan, Zelfs je apparatuur sjouwen, je ja, versterkers? En, nee dat doen we, nee, nee, dat, dat ja. doen we niet meer. Podies heb je altijd ja, al gehad? Ja. Ja. ja maar soms ook uh, vier, vijf en we hebben nu uh, even kijken drie geluidsmannen, een podium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 daar ben je ook gedisciplineerd, gedis hè? Uh, ja, heel je erg. Echt ja. gaan zitten. En, uh, ik sta, sta iedere ochtend om zes uur op en ik, om zeven uur zit ik. Uh, want ik ben nu, want ik ben eigenlijk al met de muziek klaar. Ik ben nu met mijn schilderijen erop aan het ja. zitten met verhaaltjes. Ja. ja. ja want dus ik wil aan de toch kant een beetje. Een ruige rocker, en aan de andere kant een hele gedisciplineerde, uh, ja. Ja. Ja. ja, kunstenaar. Ja. Ja. ja. ja.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 We, we kunnen in Zandvoort op, op het strand gaan spelen. Ja, <laughs> ja zeker. <laughs> het 60-jarig bestaan. 60 jaar, dat is ook leuk natuurlijk. Want, ja, ja, ja. Hebben we wel gedacht, of niet, of in Wijkenzee, of uh, waar dan ook. Ja, Grote ja, tent. Ja. Maar ja, nogmaals, je, je krijgt waarschijnlijk helemaal geen toestemming als, als het nog zo onzeker is. Ja, dat klopt. Nou, er zal genoeg publiek ja. zijn, want ik vind het ook iets typerends van de Bintangst, de hechte fan Ja, ja, ja, ja. ja, ja. Ik ben dan zelf pas fan geworden in het begin de jaren negentig. Ja, ja. Maar het viel me wel op als ik dat vast publiek zag. Ja. Ik je ik allemaal alle mee. optreden zag, maar ook ja. de verschillende generaties. Vaak ja, ja. kwamen zelfs de kleinkinderen ja. mee geloof ik. Ja. Ja, bijvoorbeeld, neem nou bijvoorbeeld dat het een wereldband, de Stones, die spelen nog steeds, ja. is tot voor kort. Hè. Ja. Nou, die maar, hebben zelfs in de coronatijd nog een nummer gemaakt. Ja, ja, maar goed, een optreden bedoel ik. Ja. Kijk, en het, toch is het zo. Dat als de Stones, hè? nou als er nou iemand, dan hebben ze een nieuwe plaat gemaakt, dan spelen ze die nieuwe plaat, misschien één nummer, want voor de rest spelen ze gewoon als een jukebox alles wat de mensen willen ja, horen. Ja. Hè? Honky Tonk Women, ja. uh, uh, Brown Sugar, uh, weet je wel, Super al die nummers. Devil, hè? Ja. Voor de, voor, voor de, voor, voor, uh, voor de mm, 2000 ste keer, of, of 10.000 ja. keer weet ik veel. Ja. Hè?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 dat, we geven gewoon wat en dan sneaken we af en toe wel een nieuw nummertje tussendoor, weet je? Ja, ja. Dus een andere, andere uitgangspunt. Ja, maar de stoom is natuurlijk ook ongelooflijk het enthousiasme, ja. de energie waarmee ze op dat podium ja, staan. Ja, het is, het is wel. Ja. En ja, je uh, wordt. Dat, dat, dat, het, oh, uh, zij worden ook ouder, gewoon. Yeah. Maar Mick Jagger heeft daar weinig last van. Keith Richards wordt wel wat. Ook, uh, ja, die is al twintig jaar dood. het Is ongelooflijk ja, dat ja. hij het toch zo ja. lang heeft volgehouden, hè? Ja. Ja. Oh, oh, oh. ja. Nou ja, maar goed, weet je, hij heeft zo ja. mooie gebaartjes en hij, hij heeft al zijn eigen ding, weet je, met ja. zo, uh, natuurlijk. Nou ja. Ja. ja, goed, ja, en Charlie Watts ook, ja, dan kan ja, ik dan. Niet... zit maar. Ja, maar gewoon zo. Dat hoort bij de Stones. weet je wel? Ja, ze, ze, ze hebben allemaal geprobeerd om ook solo-projecten met heel goede muzikanten die eigenlijk misschien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 Ga maar, uit Friesland. Ja, die, die ja, ja. ja. een... Hoe heet ze? Was zijn voornaam ook weer? Dat een... uh, uh, ben ik ook even kwijt. Ik ken ja. best achter ja. Hij leeft nog steeds, hè? Ja. Bij tientallen jaren Ja, ik heb wel ik heb, uh, die, die gitaarbladen ja. allemaal. En daar stond hij ook wel vaak in. En dan heb ik een. Uh, Di Mauro uit 1943. Oh ja. Van, Mijn broer is net overleden. Hij ja. had allemaal contact in de Gypsy jazzwereld. Oh ja. Jazz -gitaar, een jazzgitaar, zo'n Django Reinhardt. Ja, Django Young Reinhardt. Ah ja, het is dus leuk, uh, je kunt gitaren sparen en als ja, je iets ja. leuks ziet. Ja. Maar ja. het liefst werk gewoon van de straight to cast. Oh ja? Die heb je ja. ook, een, gewoon een oude of niet? Nou, mijn, meine, mijn eerste was gestolen. Oh ja? Ik heb ja, vierde verzekeringen nieuwe gekregen. Ja, ja, een blanke uh, mooie. Ja. Wat zou zijn geweest? 1995 of zo. Ja, ja. Geen gehoord. Ja. Ja, ja, dat is ook heel belangrijk. Ja. Maar goed. het ligt dan de hele tijd te rust. En je kan wel slijt hij daar mee spelen. <laughs> Voor onze kijkers. Rick wijst die bij uit het plastic spalkje om zijn linker middelvinger.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 Toen heb ik dus dat ingepakt en toen vond ik zo een barze gaat nog wel. Oh, oh, oh. Maar ik moest eigenlijk, ja, ja. En dat gaat nog ja, wel dan zo met, met dat ding zo ingepakt. Ja. Maar gitaarspelen, akkoorden kan je niet meer laten. Nee, de middelvinger in ja, je ja ja, ja, ja. zeggen wel, wel, Django had doet ook met twee vingers. Hij laat wel zijn middelvinger. Ja. Een andere band waardoor Frank is beïnvloed zijn de Outsiders. Hier met het nummer Touch uit 1966.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 your little hand Yeah, you look at me but I could see your eyes But well, just as I hope as I hoped they would be Well, touch I didn't need to touch you but I touched your hand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 Als je Ski Stadium van de, de Stones. Opziekt, ja, dat, hoor je. dat is onvoorstelbaar dat die gasten nog zo zuiver zingen ja. en zo goed spelen. Ja. Want je staat gewoon in het. met, met, met van die zeiltjes. Je moet alles koekoekoekoekoekoek. Ja. Zo een beetje met echo hebben gehoord. Hè. Ongelooflijk, jongen. Wat een kwaliteit. Ja. Het was voorgekomen dat jullie gejamd hebben met een van die jullie uh, Nee, niet, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Maar we hebben wel heel vaak in, uh, in uh, voorprogramma gespeeld. We hebben vijf keer in het voorprogramma in de Kings gespeeld. Oh, ja. Ook in die tijd, hè. Ja. dus uh, 1966, 1967. Die kwamen toen vijf optredens in Marum, in Dordrecht, in Beverwijk en nog een, oh ja, Sarazani. Oh ja, dat is goed. Ja, de, in de Circus de Theater, de Winterresidentie speelde in die indie, indie, indie stamp vol en nou de kings die speelde toen en wij ook ja. maar uh, ja het was allemaal maar in Maren bijvoorbeeld dat was in, ergens tegen groningen aan nou, het dat was echt een enorme hal, echt een ram vol met mensen. En dan waren die knokploegen van de, van de Haagse knokproegen. Oh. En, en die meiden stonden allemaal te gillen en te schreeuwen bij, bij de kings en dan in ieder geval. En die stonden rond het stoelpoot. Zodra iemand boven kwam, BAM, zo, zo. Ja, ja. en de achter lag helemaal vol met flauwgevallen meisjes. Ja, dat is geweldig. Ja, het was verder totaal ongeorganiseerd. hè?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 night